Prins William en prinses Kate zijn begonnen aan een driedaags bezoek aan Californië. Na een rondreis door Canada kwamen ze aan op de luchthaven van Los Angeles... waar ze werden ontvangen door gouverneur Jerry Brown. Het is de eerste officiële buitenlandse reis van William en Kate als echtpaar. Ze trouwden op 29 april. Voor Kate is het bovendien de eerste keer dat ze in Amerika is. Het weer, eerst nog buien, maar in de loop van de dag vanuit het westen droog. Het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal.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 9. Zie ervan. Zie.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 Sto pensando a parole di aan mijn moeder, dan spiacere. Z-Z-F-M-Z-F-M Z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 Yes. yes. 70s continue.